Tien uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Homo Belangenvereniging COC is een petitie op internet begonnen... tegen de Nederlandse afvaardiging naar de Olympische Winterspelen in Sochi. Het COC roept politici op om koning Willem-Alexander en premier Rutte... niet naar Rusland te sturen. Het COC wil dat de regering op die manier zijn afkeuring laat blijken... over de mensenrechten-situatie in Rusland.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 Volgens Spiegel blijven zakenmensen, toeristen en talenstudenten... weg door de ontvoeringen in Jemen. Bijna 1500 mensen hebben in Zevenbergen meegelopen in een stille tocht... voor de vermoorde Claudia Oskam. Bij haar woning werden bloemen neergelegd. Afgelopen zondag werd het lichaam van Claudia Oskam gevonden... in de buurt van Zevenbergen. Ze was toen al een paar dagen vermist. Haar ex-man, die als verdachte was aangehouden... had de politie verteld waar ze lag... Burgemeester Kleis van Moerdijk, waar Zevenberg onder valt, hield tijdens de tocht een toespraak. Tussen Hilversum en naar de Bussum rijden tot zeker morgenochtend tien uur geen treinen. De schade aan het spoor moet eerst gerepareerd worden. Vanmiddag liep bij station Hilversum een trein uit de rails. Volgens een woordvoerder is de schade groter dan gedacht. De NS zet in de ochtendspits bussen in. Het weer, het is bewolkt en regenachtig en ongeveer 5 graden. Ook morgen regen of motregen bij 7 tot 10 graden. Vrijdag en in het weekend is het meestal droog met af en toe zon. Dit was het nws Journaal. Blokker Klassiek. Klassieke muziek voor iedereen. Nu, als cd van de maand, Vivaldi's Blokfluitconcerten. Met Erik Bosgraaf voor maar 2,99 euro.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 Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. Het is de dag dat een Nederlandse scheidsrechter naar Rio de Janeiro mag. Björn Kuipers gaat deze zomer naar het WK Voetbal. Het is het gevolg van zijn goede leiding in bijvoorbeeld de finale van de Confederations Cup afgelopen jaar. Nu het absolute hoogtepunt van zijn carrière. Daar komt hij met zijn assistenten Erwin Zijnstra en Sander van Roepel. Ja, de carrière van team Kuipers krijgt dus een nieuw hoogtepunt. Gisteren hoorde nu uh, hockeybondscoach Paul van As... de hoop uitspreken te winnen van Duitsland... in de kwartfinale van de World Hockey League. Bij verlies zou er namelijk hel en verdoemenis komen. Dat bleef uit, want er werd gewonnen. Wat een mooie te win van Seffi van As... In de zesde minuut. 2-0 voor Nederland. En natuurlijk praten we vanavond ook over de derde dag van de Australian Open. We kijken vooruit naar de EK-kwalificatie in het waterpolo. En we zijn bij het schaken. Het Tata Steel-toernooi dat gisteren nog in wijk aan zee werd gespeeld. Vandaag verhuisden de schakers naar een wel heel bijzondere locatie. Maar kunstliefhebbers en toeristen uit de hele wereld moeten even opzij. Want de grootmeesters die mogen erbij. De schakers. Ja, kunst en sport gingen vanavond samen. U vraagt zich af waar... Nou, dat hoort u het komend uur en erwijs langs de lijn. Voor het eerst sinds 2002 levert Nederland weer een scheidsrechter aan het Weekend voetbal. In Zuid-Korea en Japan vloot Jan Wegereef één wedstrijd... die tussen Senegal en Uruguay... Björn Kuipus wordt zijn opvolger. Samen met zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zijnstra... is hij door de FIFA aangewezen om in de zomer naar Brazilië af te reizen. Vanmiddag werd het arbitrale trio gepresenteerd in Zeist... en verslaggever Corné Hendricks was erbij. Daar staan ze, trots, even poseren voor de camera's. Het Nederlandse arbitrale trio dat actief zal zijn op het WK Voetbal straks in Brazilië. Dat die brief met het goede nieuws van morgen kwam, was niet echt een verrassing voor Björn Kuipers. De hoop was er. Um, goede hoop was er ook. Um, maar het is wel heel erg prettig dat die bevestiging vanochtend binnenkwam. Dan zegt men direct, goh, Team Kuipers zal hopen dat Oranje niet zo ver komt. Kan Team Kuipers wel ver komen en dan ga jij iets anders zeggen, denk ik. Nee, nee, nee. Ik zou het heel mooi vinden om zo ver mogelijk door te komen in het toernooi. Daarvoor ben je toch en daarvoor ga je naar dit toernooi en je wil graag het optimale bereiken. Alleen, uh, we hebben ook een Nederlands elftal. En als de Nederlands elftal goed presteert, betekent dat dat consequenties heeft voor ons. Je weet ongetwijfeld wanneer Nederland voor het laatst een scheidsrechte leverde richting het WK. Ja, dat klopt. Dat is in 2002. Dat was mijn collega Jan Wegereef. Morales, Morales. Strafschop. Weegereef is net zo gedecideerd...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 ...in 2014 tijdens het WK ook zullen hebben. Jan Wegerheef was dus de laatste in 2002. Zegt dat wat, scheidsrechtersbaas Dick van Egmond... ...over het niveau van de arbiters hier in die tussentijd? Nee hoor, die scheidsrechters zijn altijd uh, al goed geweest. Uh, we hadden alleen net niet iemand in de top 5, 6 in Europa... ...en dat heb je nodig om uh, zo'n uitverkiezing uh, uh, zeker te stellen... En uh, we hebben al die jaren gewoon uh, heel veel Europese wedstrijden gehad, Europese topwedstrijden gehad. En hij gooit er gewoon nog een schepje bovenop. En nou ja, dat geluk moet je net hebben. Ik kan me voorstellen, andere scheidsrechters in Nederland, iedereen wil dit natuurlijk. Er spraken van wat jaloezie of zo. goh, hij gaat wel, ik niet. Nee hoor, uh, ja, misschien een, soort, een vorm van positieve jaloezie van uh, goh, dat wil ik ook bereiken. Maar ja, dat vind ik ook een prima motivatie om een stapje harder te gaan lopen... met z'n allen een nog hoger niveau te bereiken. Om zo net zo goed te worden als Team Kuipers. Hij doet het niet alleen. Zonder zijn assistenten is hij nergens. Zoals duidelijk werd in de Europa League finale vorig jaar nog in Amsterdam... Grensrechter Sander van Roekel was Upleveren. belangrijk. Voor Benfica. Nee, Kajtan houdt hem binnen met de borst. Legt hem dan goed neer. En dan is het uh, geen buitenspel, wel buitenspel uh, voor Benfica. Van Roekel, de grensrechter uit uh, Zeeland die uh, deze bal uh, afkeurde... heeft dan tenminste ook het beeld gehaald. Want hij stond net vol in beeld. Maar hij heeft het uh, naar mijn idee goed gedaan. Het uh, uh, was een voorzet vanaf, uh, vanaf mijn kant. En uh, ja, ik riep volgens mij vrij vlot. Uh, op het moment dat uh, kijk, nummer 7 was volgens mij van B Benfica. Die kopte hem geloof ik in dat ik riep uh, buitenspel. En uh, ja, dat bleek nog goed te zijn ook. Hoe gaat het dan na afloop van zo'n wedstrijd? Als je ziet, ik heb het gewoon bij het juiste eind in zo'n belangrijke wedstrijd. Vreugdedansje, hoe werkt dat? N nee hoor, want, nee, gewoon, gewoon blij. Blij dat je, dat je het goed ziet en, uh, en klaar.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 Een droom dus, die uitkomt. Dat is mooi. Um, ja, de, Björn Kuipers is de tiende Nederlandse scheidsrechter... die in actie komt op een week aan voetbal. De laatste keer was dus twaalf jaar geleden, Jan Weger heeft. De eerste keer, weet u dat nog, was in 1934, Johannes van Moorsel. Twee Nederlanders waren op twee WK's van de partij, Mario van den... en Charles Korven, die hebben we een tijd niet gehoord... daarom hebben we hem nu aan de lijn. Meneer Korven, goedenavond. Goedenavond. Ja, lang niks van u gehoord. Bent u nog uh, betrokken bij de scheidsrechterij? Ja, heel zeer. Natuurlijk. Ja, in wat voor vorm? Uh, ik ben natuurlijk uh, heel lang uh, waarnemer geweest, 22 jaar. beoordelaar en waarnemer. En uh, zowel voor de FIFA, voor de KNVB als voor de UEFA. En ja, ik heb op een gegeven ogenblik een leeftijd gekregen... dat je ja, niet meer uh, belangrijk bent... Hm. Nou ja, u, u, u, u heeft natuurlijk heel erg veel ervaring. En uh, ja. uh, daarom uh, natuurlijk nog belangrijk vanwege die ervaring. U was bij twee WK's, uh, op twee WK's was u aanwezig. Ja, Welke twee waren dat? In Argentinië en in Spanje. En wat was de mooiste? Nou, in Argentinië was natuurlijk Nederland uh, die in de finale terecht kwam... een belemmering dat ik uh, niet verder kon komen. Ja. De mooiste was natuurlijk uh, in Spanje... Ja. Daar heb ik echt heel veel plezier aan gehad. Tot de botsing met Schumacher en... En Batistón. Batistón. ja Maar ja. tijdens de wedstrijd heb ik daar geen last van gehad. Want ik kreeg van Latyshev... Dat is een Rus die voor de FIFA mijn waarnemer was... Dat is Latifiest die in Chili de finale vloot en daar kreeg ik een 9,5 waardering van. Dat Was de hoogste waardering van het hele toernooi. Ja, nou is het wel zo. Later kwam die misser die ik heb begaan doordat ik de bal volgde die net langs doelpaal hobbelde. en ik de botsing niet heb waargenomen. Nee, want ik ben wel onmiddellijk naar Valentine gegaan. Mijn assistent. Grensrechten zal ik maar zeggen. Kijk, nu hebben ze hun eigen duo. Kuipers gaat met zijn eigen duo. Wij moesten het doen met... Uh, ja, met uh, Overschot of, of een Colombian, of uh, een hattiaan. Uh, het was geen ingewerkt team, eigenlijk, zoals nee, dat nu het was geval maar is. De... Maar was het, is het nu ook heel erg veranderd... omdat uh, nu liggen al die scheidsrechters onder een vergrootglas... met ik ja. weet niet hoeveel camera's, enzovoort, enzovoort. Ja. Uh, dit was eigenlijk, die botsing was eigenlijk overduidelijk... ook redelijk goed in beeld gebracht. Heeft u daar dan ontzettend veel last van gehad? Heeft dat WK misschien uw, uw, uh, hè, uw beleving misschien een beetje uh, verpest, om het maar zo te zeggen? Nee, ik moet juist zeggen dat wat mij heel erg verbaasd heeft... is. ...na uh, die, uh, die halve finale... Ik, had, ...ik was eigenlijk voorbestemd voor de finale... ...maar meneer Havelansche, de voorzitter van de FIFA... ...die zei, ja maar nu zijn er alleen uh, Europese uh, ploegen... ...die in de finale komen... Nou wil ik voor het eerst een Zuid-Amerikaan... ...die die finale gaat fluiten... ...en het was ook een Braziliaan... ...en toen heeft vooral uh, uh, Frankrijk... Uh, op aangedrongen dat ik de halve finale dan zou fluiten. tussen uh, Frankrijk en uh, Duitsland. Uh, ja, maar goed, u heeft er achteraf geen. Uh, de, de beslissing die u toen moest nemen. en niet heeft genomen, daar heeft u uh, daarna niet veel last meer van gehad. Ik heb daarna, tot mijn grote verwondering, mag ik zeggen. Uh, heb ik een halve finale voor de Europa Cup gehad. een, een kwartfinale voor de Europa Cup. en een finale voor de Europa Cup gehad in 1983 uh. in Portugal. Tussen Benfica en Anderlecht. Ja. Dus ik ben prima beloond. Ja, ja, ja. er... Zou dat nu ook zo zijn met al die camera's die er dan op staan? Wordt dat er nu ik meer uitgelicht, dat soort dingen? Er zijn ook veel camera's, hoor. Ja. Alleen, eh, nu eh, zullen het er best meer zijn. Zoals men ook eh, zegt van... Eh, hoe vind je het voetbal nu en vroeger? Eh, is dat niet een groot verschil? Nou, ja. ik zeg, vroeger was het voetbal boeiender dan nu. Ja. Men heeft nu meer, eh, ja tactische... Uh, inval... Uh, ja. ja, ik snap zou, ik zou, ik zou wat, ik, ik wat u bedoelt. Even naar Björn Kuipers, hè? Ja. Wat vindt u ervan dat hij uh, naar het WK mag? Nou, supergoed. En hij verdient het. Ik feliciteer hem daar ook van harte mee. Ja? Als, als ja. u hem zou spreken, hè? Nu zou een kop koffie met hem drinken. Waar moet hij dan voor waken? Uh, nou, wat hij, wat hij aan kwaliteit heeft... dat is uh, dat het een uh, zeer... Uh, integer en rustig opererende scheidsrechter is... met weinig uh, bravoure En uh, ik denk dat hij daardoor ook uh, een goede autoriteit is... die uh, heel preventief uh, werkt en ook gezag afdwingt. Ja, en, en dat en, is heel belangrijk. En het feit dat hij op een WK fluit... u verwacht niet dat dat, dat hem dat zal beïnvloeden? Nee, ik denk dat hij daar ook heel goed gaat doen. Ja? Is hij goed genoeg voor de finale? Als, ja, zeker weten. Ja. Als hij de kansen krijgt uh, om, uh, ja, om uh, daarvoor... ...twee goede wedstrijden te fluit. Kijk, je kan altijd natuurlijk pech en uh, ongeluk hebben... ...zoals uh, Weger heeft gehad. was ook een goede scheidsrechter... ...maar die heeft op de WK gewoon de pech gehad... ...dat hij in die wedstrijd ik, iets van negen gele kaarten moest trekken... ...en hm. uh, daar natuurlijk veel kritiek uh, op heeft gekregen. Ja, dat is hartstikke vervelend... ...en ik verwacht dat Kuipers uh, daar alert uh, voor zal zijn. Ja. Is, is het eigenlijk terecht dat we zo lang ontbraken op een WK? Twaalf jaar? Nee, helemaal niet als uh, Nederland toch een land... wat altijd nou op de ranglijst bij de eerste tien heeft gehoord... en dan uh, bij de 22, 24 scheidsrechters... die worden aangesteld voor een WK... daar geen scheidsrechter van Nederland bij behoort. Dat heb ik altijd uh, nou, echt uh, vervloeibaar gevonden. Ja, want het is, we, we zijn we, hè, zeg ik dan, als scheidsrechters hier in Nederland. We hebben gewoon een, een hoog niveau. We hebben hier zeker het niveau om uh, één scheidsrechter of meer naar de WK uh, af te veiligen. Ja. En wat moet er gebeuren om uh, uh, dat structureel te krijgen? Dat we structureel Nederlandse scheidsrechters op een WK hebben? Nou, je moet natuurlijk eerst uh, de mensen laten presteren. Zoals Kuipers uh, dat laat zien. Die, uh, hoe die uh, de wedstrijd tot een goed einde kan brengen. Hm. Dat is natuurlijk een eerste vereiste. Hm. Maar ook, uh, denk ik, uh, dat je binnen het gezag van uh, binnen de FIFA en de UEFA... toch uh, een beetje meer uh, voor je mensen moet opkomen. En ik denk dat dat uh, toch wel uh, heeft ontbroken. Ja. Wijst u nu ook richting de KNVB? Uh, nou, ik, ik, wijs, <laughs> ik wijs geen richting de KNVB. Ik denk dat men, zoals men dat nu doet... via uh, de mensen die uh, nu ook in de UEFA zitten... Uh, en in de FIFA zitten... Uh, wel opkomen voor uh, de scheidsrechters in Nederland. En oh. dat heeft er uh, een aantal jaren aan ontbroken. Ja. Kortom, we zijn uh, op de goede weg. Uh, we zijn zeker op de goede weg. En uh, er volgt nog meer, hoor ik u, uh, hoor ik u heel voorzichtig zeggen. Nederland, Nederland komt eraan, om het zo te zeggen, bij de scheidsrechter. Zeker weten. Ja. Meneer Korver, het gaat u goed. Dank u, uh, het gaat u, goed. Dank u voor, uh, voor uw commentaar. Oké, okay. bedankt. Tot da ziens. Dag. De scheidsrechter Charles Corve was dat... over de aanstelling van Björn Kuipers... die dus komende zomer naar Rio mag om daar te fluiten op het WK. PSV huurt Brian Ruiz voor de rest van dit seizoen van het Engelse Fulham. Het contract hing al een paar dagen in de lucht... maar het is vandaag naar beneden gekomen. Het werd definitief getekend. Ruiz speelde eerder voor FC Twente. Met die ploeg werd hij in 2010 landskampioen. PSV heeft geen optie tot koop in de huurovereenkomst met Fulham. En dan naar de Nederlandse hockeyers. Want die hebben de halve finale bereikt van de Hockey World League. In India werd Olympisch kampioen Duitsland met 2-1 verslagen. Eerder werd ook al gewonnen van regerend wereldkampioen Australië. Dat land is vrijdag opnieuw de tegenstander. Philip Koken vroeg aan de bondscoach Paul van As... of hij het toernooi nu al geslaagd durfde te noemen. Nou, geslaagd niet, maar in ieder geval zeker niet mislukt, laat ik het dan anders zeggen. Uh, we hebben gewonnen van Australië, gewonnen van Duitsland. Dat zijn toch de twee landen waar we, uh, waar we overheen moeten. Willen we op de 2K in Den Haag uh, echt, echt een kans maken. En uh, dat was eigenlijk dus wel doelstelling. Het hele mooie vind ik dat we uh, overmorgen zeer waarschijnlijk Australië treffen. En uh, ja, dat, dat wordt ook weer zo'n wedstrijd. En dat wordt ook een wedstrijd waar het om gaat. En tegen een hele sterke tegenstander. Uh, ja, en, en daar dagen we onszelf uit. En, uh, dus ik ben ontzettend blij dat we die test uh, weer aangeboden krijgen. Ja, blij. Dat mag ook wel. Je wint van de Olympisch kampioen. Maar je bent niet uitgelaten, zie ik. Nee, ik, het, het kon nog beter. Het, wat, wat moeilijk was, is dat we vrij snel, uh, omdat we goed startten, vrij snel op 2-0 kwamen, zonder dat we nog strijd ervoor hadden moeten leveren. Uh, en dat is altijd lastig, want dan heb je nog geen gevoel van hoe, je sterk, hoe sterk ben je nu in die wedstrijd. Dat zij één of twee keer zouden gaan scoren, dat is in de hele dag ook geen verrassing. Dus uh, ja, ik, ergens dacht ik van, oké, okay, we moeten toch een derde gaan maken, willen we de wedstrijd goed gaan thuisbrengen. En uh, nou, ze, zij begonnen dus met die scoren te openen in de tweede helft. Ja, en dat, dan is het heel close. En uh, uh, nou, wij maakten die derde niet, hadden wel kansen op die derde. Dus je werd ongerust? Nou, ongerust niet, maar, uh, um, maar we hadden de wedstrijd nog niet, uh, we niet binnengehoekiet, laat ik het dan zo zeggen. Hoe zwaar telt dit voor jou, deze zegen? Nou, uh, ja, we moeten ook weer niet... Uh, nou, ik ben gewoon blij dat we nu A, verder in het toernooi komen. Ik ben nog blijer dat we nu voor de tweede keer Australië, tegen Australië kunnen spelen in het toernooi. Want eh, eh, als we die winnen, ben ik heel erg blij, zou ik maar zeggen. Maar dan, eh, ja, dan zitten we natuurlijk toch wel... Dat zijn natuurlijk de potjes waar, waar we voor komen in principe. Dus dat, daar ben ik eigenlijk wel het meeste ook, ook blij om. Dus we houden ons oordeel over het slagen van dit toernooi nog even in de tas. Ja, uh, ik, ik denk iets minder in winst en verlies dan, dan natuurlijk. Uh, uiteindelijk moet het allemaal resulteren in winst. Dat, dat snap ik ook allemaal. Maar ik, ik ben, we zijn natuurlijk toch onderweg, we zijn bezig. Ik vond een aantal jongens uh, vandaag ook weer een stap maken en, op, op, uh, uh, en beter spelen. Uh, dat doet me deugd. Maar ik zag ook nog wel hier en daar wat zwakke plekken. Dus daar, dat zijn dan weer de zorgen, weet je wel. Dus er uh, is toch nog wel werk te doen. En uh, op naar de volgende wedstrijd. De hockeybondscoach Paul van As. Nou, die volgende wedstrijd is dus uh, de halve finale tegen Australië. Dat gastland uh, India vanmiddag met 7-2 versloeg. En hoewel de Hockey World League niet echt een titel oplevert... vindt Robert Kemperman het een waardevolle overwinning. Nou, op een officieel toernooi winnen uh, is lekker tegen Duitsland. En dat hebben we lang niet gedaan. Dat is geloof ik tien jaar geleden, als we me net verteld. Dus uh, die overwinning voelt heel lekker, zeker. Natuurlijk voelt hij lekker, maar ja, de Duitsers hebben hun sterspelers thuisgelaten, hebben ook een blessure, zijn die niet met hun allersterkste selectie... en verkondigen dat dit toernooi een oefentoernooi is... Ja, daar zitten wij wat anders in. Um, het gaat er eigenlijk om dat wij gewoon uh, dit toernooi stap hebben gezet. En uh, uh, ieder, iedere tegenstander aanpakken zoals, uh, zoals wij dat moeten doen. En, en de Duitsers hebben altijd een goed team. Ze laten inderdaad drie sterkspelers thuis. Um, maar wij gaan uh, iedere wedstrijd vol in. En ja, uiteindelijk sta je hier uh, voor Nederland. En dan moet je hier gewoon volle bak knallen. En tegen Duitsers hebben we dat vandaag gewoon supergoed gedaan. Jij kent de Duitsers als geen andere speler, Je hebt in die Duitse competitie gespeeld. Nederland wilde hier presteren, dat blijkt nu ook wel. De Duitsers vinden dat wat minder belangrijk. Hoe staan zij in dit toernooi ten opzichte van het WK? Nou, ik denk dat die Duitsers dit ook wel belangrijk vinden. Dat zeggen ze niet, hè? Ja, dat zeggen ze niet. Maar goed, als, wij hier, als zij hier winnen, dan staan ze ook met de handen omhoog. En nederland duitsland blijft altijd een mooie wedstrijd. En ook Duitsers willen die winnen. Dus uh, ik denk dat dat een beetje... dat proberen misschien een beetje van zich af te praten. De bondscoach zei voor deze wedstrijd, Paul van As... Ja, als wij verliezen deze wedstrijd, dan is het voor de buitenwereld in ieder geval hel en verdoemenis. Hebben jullie dat met deze overwinning afgewend? Uh, nou ja, we zijn inderdaad zo die wedstrijd ingegaan. Uh, eigenlijk gewoon een beetje uh, alles of niets. En uh, dat zag je aan de strijd, dat zag je aan het begin, de eerste minuten zag je dat wij gewoon volle bak gingen. je ja, had resulteert gewoon in die snelle 2-0. En uh, misschien hebben we wel wat, uh, wat vragen beantwoord met, uh, met deze overwinning. Welke vragen? Nou ja, goed wat je zelf zegt. Misschien dat de, de buitenwereld uh, wat anders tegen ons aan is gaan kijken na het verlies tegen Argentinië. Maar uh, ik heb, we, we hebben wel gezien dat wij gewoon hier staan en het fundament is gewoon, uh, is gewoon helder. En, uh, wij, uh, wij, wij, wij voelen ons sterk. Dus deze overwinning, 2 0 Duitsland, zegt meer dan de uitslag alleen? Ja, absoluut. En het voelt gewoon heel goed en sterk. Robert Kempelman was dat. Vrijdagmiddag om half vier, Nederlandse tijd wordt de halve finale gespeeld. U kunt dat live volgen op Radio 1. Goed naar Ruben Heijn, The Australian Open.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 See, it's our own heart that is breaking, breaking the rules. The elephants will come back, in, they sure don't like to be ignored like they have been before, like a bunch of fools. And it's just that we both forgot. We try to be something we are not.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 Ruben en Elephants. Lekkere muziek hè, Jan Rosse. Ja, het is heerlijk binnenkomen, ja. Het gewoon jammer, het is afgelopen eigenlijk. Ja, om het over Australië te gaan ja, hebben. Ja, precies. Nou ja, goed, dat is interessant genoeg. Australian Open. Uh, zometeen gaan we het natuurlijk over de hitte hebben. Ja. Uh, eerst even over de resultaten. Ja, het was een beetje een matte dag... Eigenlijk. Ja, wat wil je? Vandaag. Oh, dan gaan we hadden het alweer ja, over die hitte. Met die hitte, ja. ja. Nee, maar uh, uh, uh, ja, geen grote verrassingen. De toppers hadden het makkelijk. Hè. Serena Williams tegen Dolonch. Servische dame. Ja, 6-1, 6-2 voor Serena Williams, geen enkel probleem. Na afloop werd haar dan ook gevraagd over, over de hitte. Ze zegt, ja, ik voel het eigenlijk een beetje in mijn hoofd. Maar ik train altijd in Florida, ik ben de hitte gewend. Misschien is dat een voordeel voor mij. Dus geen gezeur van Williams over de omstandigheden. En dan bij de mad Djokovic... He, tegen Mayer de Argentijn. Eerste set ging makkelijk. 6-0, tweede set wat moeilijker. Toen ging de Argentijn wat meer met zijn tweede opslag... in het lichaam van Djokovic serveren. Had hij wat problemen mee. Maar uiteindelijk twee keer 6-4, tweede en derde set. Dus niet al te veel energie verspeeld door de toppers. En dat is dan ook belangrijk. Ja, Djokovic... Uh, had je Djokovic al genoemd? Ja. Ja, goed zo. <laughs> Ik zat even te kijken naar... Uh, uh, toch weer even naar het weer. Ja. Wat je zegt, ja, de, de resultaten zijn eigenlijk uh, logisch. Dan hoef het niet te lang over te over te, te hebben. De vraag komt nu natuurlijk steeds dichterbij of het nog uh, verantwoord is om, uh, uh, om in die hitte te spelen. Zelfs het journaal, uh, ze zijn er wel wat gewend in Australië, maar zelfs het Australische journaal van ABC had er een item over. Australians across several states are struggling with exceptionally hot weather, no more so than in South Australia. South Australians are well familiar with long heat waves, but even the locals admit this week is brutal. Bushfires are causing havoc for emergency services, and scores of patients have been admitted to hospitals with heat-related injuries. The state is tonight sweltering through day two of one of the hottest heat waves since records began. Ja, ze denken zelfs dat het record gebroken gaat worden. Morgen ja, vijf... 44 graden in Melbourne, 46 in Adelaide. Het record schijnt ergens te liggen in Australië op 50,4. Ja. Maar het is gewoon extreem warm. En uh, ik ben er zelf twee keer geweest in Melbourne. In 1996 was het niet zo warm... Ik kan me herinneren dat Sabine Appelmans... toen aan een zout infuus moest na de wedstrijd. Want dat was het niet wel zo warm? Ja, nou, 35 graden, 36 graden. Dat is, dan, dat, is, ja. dat is net het verschil, denk ik... wat het nu maakt met boven de 40 graden. De vraag is nu, Robert... er wordt straks vanaf 1 uur s'nachts gespeeld. Uh, as we speak is er nog niks bekend. Maar het kan zijn dat men nu zegt... ja, 44 graden is de voorspelling. We gaan uh, een dag niet spelen op de buitenbanen... en alleen op de High -Sense Arena Road Lever Market Court. En daar kunnen dan... Uh, Tenminste, op die eerste twee banen kunnen dan het dak dicht. En dan kun je daar verkoelend spelen. En dan lever je een dag in. Op Wimbledon regent het ook wel eens. In Parijs regent het ook wel eens. Ik zou dat verantwoord vinden. Want de enige topper die zich echt kritisch heeft uitgelaten... is Andy Murray geweest. Die heeft gezegd, ja, moet er dan eerst iemand dood neervallen... met een hartaanval onder deze omstandigheden? Willen we dat dan doen? Ja. De andere, Federer heeft gezegd, het is een mentale kwestie. Tegenstander heeft er ook last van. Nadal heeft zich nog niet over uitgelaten, maar ja... Die heeft maar één setje gespeeld in de avond tegen Tomek. En Djokovic vindt het een uitdaging om te laten zien... hoe die fysiek gegroeid is sinds die in 2009 in de kwartfinale... fysiek moest opgeven, ook vanwege de hitte tegen, tegen Roddick. Maar hoe ziet het protocol eruit? Nou, als het dus, de toernooileiding kan op een gegeven moment zeggen... van we krijgen een extreme heat policy. Um, en dan uh, moeten dus de wedstrijden die worden gespeeld... nog afgespeeld worden. En dan legt men het spel dus op de buitenbanen stil. Uh, maar men heeft dat tot nu toe niet gedaan, omdat de luchtvochtigheid niet hoog genoeg was. Wat, wat, wat, wat zijn de grenzen? Uh, nou ja, die, dat, dat kan men ook bepalen. Als die luchtvochtigheid is rond de 20 geweest, als die naar de 40, 50, 60 zou gaan. Ja, dan, dan uh, is blijkbaar, uh, ik ben geen arts, maar dan gaat men nog meer zweten. Verliest men nog meer vocht en wordt het dus echt riskant. Hm. Maar goed, ik vind als je nu dus naar, naar de warmste dag gaat van de hele week. En daarna weet men ook dat het minder wordt. Waarom zou het risico nemen? Uh, er, is, er is veel geklaagd vanuit, vanuit de spelers. Er wordt veel gemopperd over de omstandigheden. Er kan eigenlijk ook niet getraind worden. Er is een ballonhal op Melbourne Park waar, waar, waar, men, waar men binnen wil trainen. Want dan is het cool, maar men wil eigenlijk geen energie verspelen buiten. Er wordt wel getraind, maar lang niet en lang niet zo, ja. zo, zo hard als, als te doen gebruikelijk, tussen de wedstrijden door. Dus ik zou het veranderd vinden om te zeggen van jongens, we spelen een dagje niet. We weten dat de temperatuur gaat dalen. Four seasons in one day in Melbourne is bekend. Het kan. Opeens enorm kelderen, dat gaat het ook... naar de 25 graden dit weekend. Het wordt want, 40 graden, maar neem je juist mee. Ja, dat, dat, dat heb ik ook meegemaakt. Dat, dat dus, uh, om een 1 uur s middags was het 7, 38 graden... en s'avonds moet je echt wel een jas samen... dan is het 16, 17 graden met, met een fris windje. Dat kan. Ja, bizar. Toch zullen heel veel luisteraars denken... maar als het nou 50 graden wordt... Bedoel, dan hoef je toch geen protocol te hebben. Dan hoef je toch geen dokter te zijn. Om dan te weten dat het niet verantwoordelijk is. Nee, maar om te gaan 50 sporten. graden is natuurlijk wel weer heel extreem. We hebben het nu over 44 graden. Dat dus ja. is ook ontzettend extreem. Maar nogmaals. Uh, uh, ik ben geen uh, uh, toernooileider van de Australian Open. Maar ik zou zeggen van. De temperatuur is nu zo hoog, ondanks de luchtvochtigheid. We nemen geen risico. We weten dat het beter weer wordt. We, we gooien de buitenbanen eruit. Ja, maar as we speak is dat nog niet besloten. Nogmaals, er wordt over 2,5 uur pas getennist in Australië. Het zou kunnen gebeuren. Ja. Oké, okay, want die partijen, je bedoelt te zeggen het wordt koud. dus die partijen kunnen we eventueel op een later tijdje ja, gewoon inhalen. Precies. Onder precies. normale 25 ja, en dan neem je, graden. En dan neem je geen risico... en dan doe je ook een, een, een, een suggestie naar de, naar, naar de spelers toe. En, uh, maar goed, los daarvan staan er natuurlijk wel weer mooie uh, partijen... morgen op het programma. Want het, het interessante deel van het schema komt aan bod... met uh, Murray dus tegen Milo, de Fransman. Del Potro tegen Agut de Spanjaard. Federer, dat is wel aardig, die speelt tegen Blas Cavsic. De Sloveen. En Kavsic heeft Federer eigenlijk uitgenodigd... Uh, uh, op zijn trainingstage in Dubai... waar Hase ook is geweest. En Dolkopolov. He, dus die hebben heel veel getraind uh, in Dubai met, uh, met elkaar. En die moeten nu tegenover elkaar staan in deze tweede ronde. kant? Ja, en dan uh, uh, Tsonga tegen Bellucci. Uh, de andere wereldtopper Tsonga als tiende geplaatst. Uh, ja, dat zijn allemaal, allemaal mooie partijen die dus gespeeld gaan worden. Als ze dus gespeeld Maar deze wedstrijden, een aantal ervan komen op showcourts... waar dan het dak dicht kan. Maar Federer is bijvoorbeeld weer iemand... hij zegt het dak moet nooit dicht bij de Australiën Open. Dus die is daar weer helemaal tegen. Dus uh, er is ook niet, niet een eensluidend idee onder de spelers... wat nou te doen met, met de Heat. Omdat een aantal spelers er ook veel beter mee om kan gaan... dan, dan, dan uh, dan een ander. Als je de Big Four kijkt... dan zijn Murray en Djokovic... eigenlijk de spelers die het minst met hitte om kunnen gaan. En Federer en Nadal... weer, weer, weer beter. De, weet je, de oude Big Four... Federer is daar een beetje uitgevallen. He, dus het ene speler heeft er ook een voordeel bij... ten opzichte van een ander. Ja. Sharapova komt, moet ook nog uh, ja. Uh, morgen? Ja, die moet morgen ook op de baan hmm. tegen Karin Knapp. De Italiaanse... Uh, nummer 44 op de wereldranglijst. We zijn toch altijd een beetje benieuwd... hoe het met Sharapova gaat... Met haar uh, nieuwe coach Sven Groeneveld, die nog steeds een tennisschool heeft in Amsterdam. Hm. Uh, en dus veel coaches versleten. Corners, één potje, maar dat beviel dus niet. Nu met, uh, met Sven Groeneveld op de bank. Ik uh, ben benieuwd hoe dat gaat. Ja, nou, één potje al. Ja. Ho, <lacht> ja. Wat een belediging is dat al ja. zeg. Goed, uh, dankjewel uh, Jan. We gaan horen uh, eventueel voor elf als er nieuws is uh, met betrekking tot de spelen in de open, ja. dan uh, horen we dat vanzelfsprekend graag. Goed, afgelopen weekend is het Tata Stiel Schaakternooi begonnen. Het vroegere Hoogovens schaakternooi. Traditioneel wordt er in de wijk aan zee gespeeld, maar niet vandaag. De grootmeesters en daarmee de schaakvolgers verplaatsen zich voor de vierde ronde naar een bijzondere wedstrijdlocatie in Amsterdam. Verslaggever Jan Kees van de Kun deed het ook. Het is een drukte van belang bij de nachtwacht in het Rijksmuseum. Tot zover niets bijzonders. Even aan de andere ook aanhouden als je mag. Nou ja. Eerst maar een deurtje verder, want uh, het is zo druk, vreselijk. Zo meteen kunnen we weer verder, geen probleem. Maar kunstliefhebbers en uh, toeristen uit de hele wereld moeten even opzij, want de grootmeesters, die mogen erbij. De schakers. Ik vond dat zo heerlijk, ik denk nou, ik kan helemaal in mijn uppie. Directeur Jeroen van der Berg van het Tata Steel Open, komt u erbij om in het Rijksmuseum te gaan schaken? Ja, het Rijksmuseum is natuurlijk een toplocatie in Nederland. En uh, toen een van de mensen die ons uh, geholpen heeft, liet doorschemeren dat er mogelijkheden waren om hier te gaan schaken, ja, hoefden wij niet lang na te denken. Want Amsterdam is ook een van de steden waar Tata Steel graag ook wat wil doen. Met zijn marketing en zijn verplaatsing. Dus ja, toen, toen dat eenmaal die mogelijkheid zich aandiende dat we weer terecht konden... hoefden we niet lang na te de Sponsorbelangen. Nou, het is zeker een sponsorbelang. Het was een wens, maar het is natuurlijk best wel... Uh, uh, nou, eng wil ik niet zeggen, maar het is toch wel... het is niet, niet zo eenvoudig om twee rondes te spelen... die niet, niet in wijk aan zee liggen. En daarom hebben we nadat het plan de lach bedacht... dat we dan voor en na zo'n ronde een rustdag hebben. Dan kunnen de spelers zowel herstellen... als zich mentaal prepareren op de verhuizing... Uh, nou ja, daarover kan ik nu nog niks zeggen wat de spelers ervan vinden... want we zitten midden in het proces zelf. Maar ik heb de indruk dat ze, dat ze wel begrip hebben voor onze ideeën. Dat gaan we een van de deelnemers maar eens vragen aan Isgiri. Nu ja. staan we wel drie kwartier voordat je je wedstrijd moet spelen... Uh, en je staat hier nog tussen het publiek. Uh, veel mensen komen op je af. Is dit de ideale voorbereiding? Uh, ik denk het niet. Uh, het is eerlijk gezegd geen ideale voorbereiding. Maar goed, mijn tegenstander die heeft dezelfde situatie... En, uh... Ik ben toch wel een professioneel schaker, dus dat, dat zal wel lukken, hoop ik. Had je hem al eerder gezien, de Nachtwacht? Uh, nou, ik denk, uh, ik denk meer op de, op de foto's en zo. In het museum volgens mij niet, nee. Je had hier nog niet gestaan? Nee. En nu brengt het schaken hier toch wel bijzonder. Ja, uh, ja het, is, het is een eer voor, voor ons allemaal dat we hier kunnen schaken. En uh, uh, ik hoop dat, ook, dat het extra interesse creëert voor, voor ons toernooi en uh, voor ons spel wat vind je er zelf van? Had je liever in de allerrust van Wijk aan Zee het hele toernooi gespeeld? Nee, nee. Persoonlijk vind ik wel leuk dat er wat nieuwe dingen komen in ons toernooi. En dat er wat bijzonderheden... En dat is volgens mij de organisatie van dit jaar wel gelukt. En dan maakt het geroezemoes plaats voor het net niet stille kuchen. het uh, klinken van uh, kopjes koffie en vooral het uh, schuiven van de schaakstukken. Het museum blijkt inderdaad een mooie plek om te schaken. Ook voor het publiek. ook wel leuk om in een hele mooie locatie uh, dat te volgen. Dat is nog mooier dan in, uh, in Wijk aan Zee. Dus, uh, dus wat dat betreft heel fijn om hier te zijn. Ja. Ook aandachtig uh, toeschouwer is museumdirecteur uh, Wim Pijbus. Waarom heeft hij dit schaakevenement binnengehaald? De, de concentratie, het, het verbeelden, dat is iets wat het Rijksmuseum ook ja, heeft in huis. En, en tegelijkertijd is het ook iets wat zo contrair is met wat er in de wereld op dit moment aan de hand lijkt of is. Met, met gaming en, en allerlei hyperdingen, snel en beter en elektronischer. Bedoelt u nou te zeggen dat de schakel in het museum thuis hoort? Nee, niet, niet, niet, niet in de, in de oude cliché-matige manier van zin dat het het museum is voor dingen die niet meer in de echte samenleving uh, ertoe doen. Dat het opgeborgen kan worden en bewaard voor volgende generaties. Zo bedoel ik het beslis niet. U gaf al een klein beetje een schot voor de boeg net in uw toespraak voor de schakers en het publiek. Een start of a new tradition, of een restart. Ja, ja. Betekent dat het dit vaker gaat gebeuren? Ja, wat mij betreft wel. Het lijkt, lijkt me enig om wat hier te doen. Goed nieuws dus voor uh, toernooidirecteur Van de Berg. en voor de schakers, mogelijk, die uh, met de rustdag uh, voor de boeg. Misschien nog wel even de stad in willen. Ik denk dat sommigen, als ze gewonnen hebben, zeker dat ze de bus laten lopen. Dat ze wat langer in Amsterdam blijven hangen. En dan wat later terug naar Wijk aan Zee gaan vanavond. Ja, Anishkiri, die hoorde in deze reportage, speelde vanmiddag remise tegen Zo so uit de Filipijnen. Hij staat nu een half punt achter op de koploper Aronian uit Armenië. Again. Het is 11 minuten over half 11 uur Luistert naar NOS langs de lijn. Clarence Seedorf, u weet wel, de nieuwe trainer van AC Milan is vanavond aangekomen in Milaan. En daar kreeg hij op het vliegveld al meteen een warm onthaal van de supporters. Nou, emotionant. Ik ben heel erg blij voor dit. Ik hoop dat dit enthousiasme ook naar de ploeg kan ha bisogno e anche i nostri tifosi che hanno bisogno di questo entusiasmo e poi trasformarlo in risultati positivi Clarence è l'uomo giusto, Clarence assolutamente Clarence. tornare a casa è sempre bello Clarence. grazie, grazie. grazie. grazie. grazie. grazie. grazie. grazie. grazie. Ja, Claire Sedo is bij aankomst uh, ontvangen door uh, de supporters van AC Milan. Hij is blij over het enthousiasme en hoopt dat het enthousiasme ook doorslaat op het team. En dat er daardoor betere resultaten zullen zijn. Op de vraag of die de juiste man op de juiste plek is, begon hij te lachen. Zoals er vaak en zei ja, absoluut. Thuiskomen is altijd fijn. Hedwig Zeedijk uh, in Italië. Goedenavond. Dit, dit was wel een beetje te verwachten, hè? want het is een held hè? In, in, in, in Italië. En zeker in Milaan. Ja, natuurlijk. En dit is de man die vier keer de Champions League won. En dit is dus de grote man van de grote successen. En die willen ze bij Milaan wel even verzilveren natuurlijk. Dus ja. ze willen hem, de juiste man, op de juiste plek. Waarom? Om Milan weer terug naar de top te brengen. En nou ja, dat zegt Clarence Sedorf ook. Ik hoop dat ik Milan weer terug naar de top kan brengen. Wat ging Seedorf vervolgens doen? Hij ging meteen door naar het stadion natuurlijk, want uh, Milan speelde vanavond tegen Spezia. De Tim Cup, de bekerwedstrijd, de achtste finale zijn ze, uh, hebben ze ook gewonnen uh, met 3-1. Spezia is natuurlijk een club uit de Serie B, dus dat... Mocht toch ook wel lukken. Uh, meteen een goal ook van uh, de nieuwe Honda. die speelde. Belangrijke wedstrijd, want dit is eigenlijk nog maar hun enige kans, de enige ticket naar Europees voetbal. Dus ze moeten eigenlijk die, uh, ja, die, die bekerwedstrijden moeten ze eigenlijk wel winnen om uh, zich volgend jaar nog te kunnen plaatsen voor Europees uh, voetbal. Ja. Dus hij ging meteen naar het stadion en hij mocht op de tribune naast uh, Galliani zitten die hem uh, ja, omhelstte. Dus uh, hij werd echt uh, warm onthaald daar ook. Ja, ja. Uh, ook door uh, de fans in het stadion? Ja, zeker met applaus. En de camera's zochten er natuurlijk uh, vaak. Dus nou, er was ook wel wat te lachen tijdens die wedstrijd. Hè. met 3-1 gewonnen eigenlijk lang 3-0 uh, geweest. Dus uh, het was een uh, ontspannen wedstrijd. En uh, veel ruimte dus voor uh, ontspanning en voor uh, enthousiasme. Hebben ja, de Italiaanse en, en wellicht ook andere uh, buitenlandse journalisten... hem nog weten te interviewen na afloop? Zedorf niet, nee. Heel kort na afloop is er altijd een kort interviewtje met de trainer. Dat was dus Tassotti, nu hè, nu dat Allegri dit niet meer is. Die werd even voor de camera's getrokken en werd ook wel gevraagd nou ja, over Zedorf natuurlijk. Met name ook de kritiek van Van Basten en wat je hier toch ook wel hoort van, ja, hij heeft natuurlijk geen ervaring als trainer. Nou, dat wijfde hij een beetje weg. Hij zegt, nou, iedereen heeft zo zijn eigen idee. Kijk, Tassotti zit daar op de plek waar Van Basten eigenlijk ook had kunnen zitten natuurlijk. Dus er is waarschijnlijk wel iets van uh, jaloezie in het spel. Zegt iedereen heeft zijn eigen idee. Clarence is pas net gestopt met spelen. Maar uh, hij heeft wel alle kennis in huis om trainer te worden. Dus uh, wat dat betreft heeft, uh, dat stopt hij daar wel vertrouwen in. Ja, wat moet hij anders zeggen? Want ze zitten naast elkaar op de bank ja. geloof ik nog uh, tot, tot de zomer. Uh, ja. Dan uh, na de wedstrijd. Uh, is, is het dan gelijk uh, rond de tafel zitten en praten wat Seedorf betreft met de leiding daar? Ja, rond de tafel zitten zeker. Hè? Ik denk dat ze allemaal uit eten zijn gegaan. Uh, Galliani, Zeedorf, uh, Berlusconi waarschijnlijk. Misschien wel bij Berlusconi thuis. Lekker rijke maaltijd. Uh, en uh, even napraten over de wedstrijd. We hebben gewonnen, kunnen ze dan zeggen vanavond. Dus nu even tijd voor feest. Het contract doorspreken. De toekomst uh, bespreken. Zodat hij in ieder geval snel kan tekenen. Dat zal niet vanavond gebeuren, maar morgen of misschien overmorgen. Um, dan is de bedoeling dat hij zaterdag gepresenteerd wordt. En dan kan hij zondag... Dus al uh, meteen de competitiewedstrijd uh, tegen Verona op de bank zitten. Naast Tassotti. Als hopelijk, hopelijk zeggen ze als hoofdtrainer natuurlijk. Want hij komt nog één papiertje tekort. Daar hebben ze uh, toch een vergunning voor gevraagd aan, uh, aan de voetbalbond. Uh, nou, als die goedkeurender komt. Uh, omdat dat papiertje, dat, dat haalt hij in april. Dus nog een laatste de examencursus de die hij nog moet doorlopen. Hij kan daar dus ook wel goedkeuring voor krijgen... om nu al als hoofdtrainer aan de gang te gaan. Maar daar beslist de bond over. Hm. Dus uh, als het goed is, zit hij er als hoofdtrainer... en anders gewoon als assistent van Tassotti. Ja, maar goed, het is Italië, dus dat komt wel goed, denk ik dan. Ja, het is bij andere trainers ook wel gebeurd. Door mensen die nog bezig waren met hun laatste papiertje. En uh, dan, nou, dan, dan, dan is het nog twee maanden wachten of zo. Dan, dan knijpt ja. de bond wel een oogje dicht. Lijkt mij ook. Goed, uh, dankjewel. Dat was Het weer Zeedijk. vanuit uh, Italië over de aankomst van Clarence Seedorf. Die vanavond dus uh, op de tribune zat om zijn toekomstige ploeg uh, aan het werk te zien in het bekerduel. Zometeen een opmerkelijk belletje met iemand uh, die uh, zwaar geblesseerd is geraakt. En uh, de gevolgen daarvan, volleybalster, maar het Groothuis. Zometeen uh, dan gaan we dat doen. Eerst even naar het Waterpolo. Want uh, voor, het, uh, voor de Nederlandse Waterpolo vrouwen was 2013 een jaar om heel snel te vergeten. Oranje presteerde teleurstellend op de 2K. Topspeelster Yveske van Belkom en kiepster Ilse van der Meijden... beëindigden hun interlandloopbaan En bondscoach Mauro Magheri werd ontslagen. Nu in 2014 is er onder leiding van de nieuwe bondscoach Arno Havinga een nieuwe weg ingeslagen die moet leiden naar de Olympische Spelen van 2016. En in eerste instantie naar het EK van komende zomer in Budapest. Morgen begint de gouda eh, de EK kwalificatietoernooi. U hoort een bijdrage van Bob van der Tak. Go, go, go, go. De laatste voorbereidingen in de aanloop naar het EK kwalificatietoernooi zijn in volle gang. Met aan de rand van het bad dus Arno Havenga. Hij promoveerde twee maanden geleden van assistent tot hoofdcoach. En moet na een aantal magere jaren voor de ommekeer zorgen. Aan Havenga dan ook de vraag of hij al veel heeft veranderd bij Oranje. Nee, valt wel mee. We hebben op zich, met Maurer hadden we natuurlijk een redelijk vaste en goede tactische basis neergelegd. Op basis daarvan kunnen we gewoon doorgaan. Maar... Uh... Nou, de grootste verandering is natuurlijk dat uh, we een aantal speelsters kwijt zijn en dat Mauro er niet meer bij is. En uh, ja, we zullen moeten kijken hoe dat zich in het water vertaalt. En, uh, ik op de kans zal een andere coach zijn dan als, als Mauro. Ik spreek één al dezelfde taal als die meiden. Nou, dat is al natuurlijk uh, een wezenlijk verschil. En twee, uh, ja, hij is heel strak en strikt in zijn, uh, zijn afspraken. En uh, ik denk dat we afspraken moeten volgen. Alleen binnen die afspraken uh, hebben wat mij betreft de speelsters iets meer vrijheid dan, uh, dan ze gewend zijn. Ja, meer vrijheid in het water, zodat de speelsters tijdens de wedstrijd meer initiatief durven te nemen. Of, anders gezegd, niet te star vasthouden aan het spelsysteem. Nogmaals, ik vind wel dat we ons moeten houden aan de afspraken die we hebben. Uh, alleen, ik vind ook dat een speelster hetzelfde verantwoordelijkheid moet kunnen nemen om een schot te geven. Op het moment dat zij denkt dat dat kan. En uh, niet uh, doorbreien tot het, uh, het laatste poppetje wat, uh, wat, voor, wat, wat uiteindelijk het doel van die, van die meer zou zijn geweest. Dat is dus een wijziging ten opzichte van het Maudjeri tijdperk. En volgens aanvoerster Jasmin Smit valt er ook op mentaal gebied nog veel progressie te boeken. Dat is een proces waar we nog zeker mee aan de slag moeten. Ik bedoel, dat is niet binnen een maand opeens veranderd. Maar ik denk wel, dat je, nou, daar heb je ook, moet je ook de tijd voor hebben om richting de Spelen daaraan te werken. En ik denk wel dat we nu 2,5 jaar de tijd daarvoor hebben. Dus dat, dat, nou, dat we daar een goede tijdsplanning voor hebben, zou ik het zo zeggen. En binnenkort krijgt de ploeg de hulp van een nieuwe sportpsycholoog. Uh, ja, dat klopt. Uh, inderdaad, Rico Schuijers uh, stopt me mee. Uh, ik vind wel dat hij ook heel veel goed werk gedaan Ik had persoonlijk uh, een goede band met hem. En er komt een nieuwe, weet weten nog niet wie. Dus we zijn heel erg benieuwd. Uh, krijgen we De komende weken uh, krijgen we daar meer informatie over. Dus ik ben erg nieuwsgierig. Uh, Kijken wat voor andere aanpak hij heeft. Of hij nieuwe ingevingen heeft. Nou, we zullen zien. Weet je wat het ook heel veel is? Is dat het soms gewoon heel erg leuk is om nieuwe dingen te doen. Dat je weer even iets helemaal uit je ritme bent. Helemaal uit je automatische piloot. En ik denk dat dat ook gewoon wel belangrijk is nu. Ja, en verder is het ook nog de vraag wie in het doel Ilse van der Meijden gaat opvolgen... die in november een punt zette achter haar interlandcarrière. Anne Heijnis was jarenlang stand-in voor van der Meijden... en daardoor misschien de meest voor de hand liggende kandidaat. Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. Dat wordt gewoon uh, elk toernooi opnieuw bekeken en bepaald. en uh, Dat is gewoon elke keer even afwachten en zien hoe, uh, hoe Arno daarin staat en uh, wat hij kiest. We hebben drie kiepsters in onze selectie. Dat is Debbie Willems, Anne Heines en Laura Aarts. In willekeurige volgorde, om dat maar even bij te zeggen. En uh, die zijn redelijk aan elkaar gewaagd, vind ik. En uh, ja, het, is het laatste toernooi in, uh, in Amerika zijn we begonnen met Anne. En is Debbie geëindigd als, als beginnende kiepster. Maar uiteindelijk hebben ze allebei net zoveel gespeeld. En uh, ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat het komende toernooi een beetje vergelijkbaar zal zijn. Had je niet om meer gerekend? Want je bent jarenlang natuurlijk tweede kiepster geweest. Nou ja, ik heb er altijd gewoon heel hard voor getraind. En ook ga ik gewoon, ik heb er altijd voor getraind om eerste keeper te worden uiteindelijk. En ook nu blijf ik ervoor trainen om eerste keeper te worden en te zijn. Dus die, dat doelstelling is nog niet uh, mislukt of weggegaan of die blijft altijd staan. Maar goed, Ilse is gestopt nu, dus dan zou je zeggen van nu is jouw moment. Ja, nou ja, dan gaat het pas zo, zo meteen bij het uh, EK echt om. Dat zullen we dan wel zien, toch? Ja, een deelname aan dat EK moet de komende dagen in Gouda dus worden veiliggesteld. Morgen staat de eerste wedstrijd op het programma tegen Israël. Daarna volgen duels met Portugal, Groot-Brittannië en Oekraïne. De nummers 1 en 2 van de pool gaan door, dus kwalificatie mag geen probleem zijn. Nou, eigenlijk niet. Uh, weet je, ik denk niet dat je het moet onderschatten. Ik denk dat je elke wedstrijd gewoon vol in moet gaan en per wedstrijd moet bekijken. Maar uh, weet je, wij willen gewoon naar de EK. Onze doelstelling is om op EK een goed resultaat te halen. Dus dan moet je de kwalificaties in horde die je moet nemen. Dat mag geen probleem zijn, maar uh, wie de eerste in onze groep gaat worden, dat, uh, dat kan nog wel een probleem zijn. Ik vind wel, wij zijn wel aan onze status uh, verplicht en ik denk uh, qua niveau ook uh, in staat om Engeland te, uh, te pakken. Dus dat betekent dat wij het toernooi zouden winnen, want ik ga ervan uit dat we Israël, Oekraïne en Portugal uh, moeten we verslaan. duidelijk moeten we verslaan. En doen we dat niet, dan uh, hoeven we ook niet naar Budapest en uh, verdienen we dat ook niet. De bonscoach Arno Havinga was dat morgen dus het eerste duel in uh, de EK kwalificatie in het toernooi tegen Israël. Goed, um, dan gaan we praten met uh, Marit Groothuus. We hebben er aan de lijn. Goedenavond Marit. Goedenavond. Ja, goed. Je bent volleybalster. Um, je speelt bij Cannes. Uh, speel je een ja. Champions League wedstrijd. En dan? En dan uh, wil je in de derde set gaan aanvallen. En dan uh, begin je met de aanloop. En dan heb je het gevoel dat iemand op je Achillespees trapt. En um, ja, ik keek nog achterom. Ik viel. Ik denk, wie trapt me nu op mijn Achillespees? Maar uh, ja, toen bleek die afgescheurd te zijn. Ja. Dus, uh, en, en vervolgens? Uh, heel veel pijn, kan ik me voorstellen? Ja, um, ik besefte eigenlijk wel gelijk dat het mijn Achillespees was. Want ik voelde ook wel iets knapper. En um, ja, veel pijn. En uh, ja, de dokter, keek kerk die voelde die voelde Achillespees niet meer. Dus ja, we wisten het gelijk al. Ja. En dan? Luchteling, teleurstelling, want uh, mijn seizoen hier is over. Uh, het herstel staat ongeveer uh, vier tot zes maanden of zes tot negen maanden voor. Dus, ja, dat hangt vanaf de persoon. Dus uh, ja, nu zijn mijn pijlen gericht op het WK in september in Italië. Um, maar ja, ik bedoelde eigenlijk met toen wat je toen hebt gedaan. Want ik neem aan dat je toen vervolgens het veld hebt verlaten. Ja, ja, ja ik kon niet verder spelen, nee. Nee, dat lijkt mij ook niet. Uh, waar ben je nu? Ik ben nu in Monaco in het ziekenhuis en ik word morgen vroeg uh, geopereerd. Ja, en dan, dan begint dus die revalidatie van uh, zes tot, uh, tot negen maanden. Uh, heb je eerder zo'n zware blessure gehad? Nee, ik heb dit uh, nog niet eerder meegemaakt. Dus uh, ja, dit een, uh, ja, dit is al een uh, tegengevallen. Ja, nou, je klinkt nog vrij vrolijk moet ik zeggen voor iemand wiens uh, Achillespees net is afgescheurd. Heb je het ja, al een beetje ben... een plaatje, plaatsje kunnen geven? Ja, ik ben er wel vrij nuchter om. Het is gewoon echt. En uh, ja, het gebeurt en je kunt er niks aan doen. En ja, morgen die operatie, ik ben blij als die achter de rug is. En dan uh, ja, kan ik beginnen met revalideren. Ja. Um, het is je eerste seizoen hè bij Kan? Ja. Hoe heeft de club gereageerd? Ja, uh, ja natuurlijk uh, geschrokken en uh, teleurgesteld, maar uh, ja, ze steunen me heel goed. Dus uh, ja, wel fijn. Ik voel de steun en het support van de van de fans, van de President van de trainer, staff, en uh, van de meiden. Ja, um, uh, anderhalf week geleden plaats je, je nog met oranje voor het WK. Ja. Euforie en dan uh, gisteren dit, de hel? Vraagteken. Nee, dus geen hel. Uh, de hel is denk ik wel wat anders. Maar ja, het is gewoon een uh, flinke tegenvallen. Maar uh, ja, je komt ook wel weer bovenop en uh, goed zorgen, goed en uh, ja, dan zorgen dat ik er sterker uitkom. Kijk, dat is een goede mentaliteit. Wanneer is de, wanneer is de WK precies? In uh, september, 23 september als ik het goed heb. Heb je al zitten rekenen? Uh, ja, ja, dat red ik wel waarschijnlijk. Maar goed, uh, weet je, ik loop niet op de zaak vooruit. Ik moet stap voor stap. Ja. Dus, dus uh, uh, jouw deelname aan dat WK dat loopt vooralsnog uh, zoals je het nu kan bekijken, geen gevaar. Nee, dat. Nee, zoals ik nu bekijk, loopt er geen gevaar. Nee. Dan is er nog uh, een andere belangrijke zaak uh, die speelt. Uh, want je gaat trouwen, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Is in de zomer uh, ga ik trouwen, ja. Met hockeyer Marcel Balkenstein? Ja. En nou, nou is het vaker, wil je dat als sporters onderling gaan plannen... dan is daar toch wel een planner voor nodig? Ja, daar, daar hebben we ook, ja. <laughs> <laughs> want, hoe hadden jullie dat gepland? Want hij heeft natuurlijk ook een WK als hockeyer. Hij is in WK in mei en um, ja, daarna heeft hij natuurlijk vrij, een vakantie. En ik heb het WK in september. Dus we hebben het begin juli gepland, zodat we uh, ja, allebei uh, vrij konden zijn. En uh, ja, ik heb goed met mijn bondscoach overlegd. En die werkt hier aan mee, dus dat is wel heel fijn. Ja, dus de, maar de, de, de huwelijksreis bijvoorbeeld loopt geen gevaar. Uh, je, je, je kan uh, gewoon genieten en blijven lopen tijdens de huwelijksreis. Nee, dat, dat, dat loopt geen gevaar. Als het goed is, kan ik binnen... Ja, heb je al contact met Marcel gehad in India? Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja dat ja, geloof dat, ik wel. Uh, die zich, ja, die zich ook rotgeschrokken natuurlijk. Ja, hij heeft het twee jaar geleden gehad. Dus hij kon me wel wat, het een en ander vertellen. En het ja. heeft schreven. Ja, dus hij is ervaringdeskundige in deze. Ja, helaas nou, wel, ja. Ja, het is niet anders. Uh, ik wens je echt veel sterkte de komende maanden. Op naar het WK en op naar, uh, eerst naar je huwelijk. Veel plezier erbij. En geniet ervan Dankjewel. vooral. Dankjewel okay. dat jij even aan de telefoon wilde komen. Dag. Goedenavond. Nou. Goed. Dat was uh, Marit Groothuis die dus uh, een gescheurde Achillespees heeft. De volleybalster die uh, volleybalt voor kan. En nu dus zes uh, tot negen maanden is uitgeschakeld. Maar ze denkt dus het WK wel te gaan halen. Tot slot Tilburg Trappers heeft uh, voor het tweede jaar op rij... de nationale ijshockeybeker gewonnen. De ploeg uh, won in de finale van uh, Heerenveen met 2-1. Bob Teunissen. En Diederik Hagemeijer maakte de doelpunten voor uh, Tilburg... Tony Demmelin, Demmelin, zegt het goed. Demmelin, ja daar houden we het op. Die scoorde in ieder geval tegen. Maar ja, het was niet genoeg. Want Tilburg Trappers heeft uh, gewonnen. Tot zover deze editie van NWS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk weer een. Maar eerst zometeen na Elven. Met het overmorgen. morgen. Dat wordt gepresenteerd door Rob Trip. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Nieuws.